hergebruik van flessen enzovoort. Ja, ik verbaas me ook elke keer als ik in de Albert Heijn kom, hoeveel soorten producten er staan in en wat voor verpakkingen dat zit. Hoeveel ik moet weggooien en dat ik ook dat niet weet. Dus inderdaad die communicatie. Maar dat zal de heer Berensen bij het verdere invoeren van dat uh, gescheiden afval mee moeten nemen. Want je moet wel weten wat je weg moet gooien. Want als ik zie wat er soms in die plastic uh, afvaldingen zit, dan denk ik, ja, hoort dat er wel en, of niet in? Nou, dat moeten we duidelijk en verbeteren. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus en Den Haag een beetje opporren. Ja, misschien wel goed. Maar ja, dan krijg je weer van die, van die voorstellen van autoloze zondagen. Dus ik weet niet of dat zo verstandig is. Um, nou, dat Engels, daar heb ik het over gehad. Nou, ik, volgens mij heb ik dat gehad. Uh, D66, uh, nou, die wilde meer concrete dingen. Maar ik heb proberen uit te leggen waar dit plan voor staat en tot hoever het gaat. Ik ben het eens, we moeten straks meer concreet worden. En, en, en natuurlijk die motie van het duurzaamheidsfonds, maar om nu de, vanuit... Dat naar voren te halen. Ik, ik denk dat we de komende drie, vier maanden dat duurzaamheidsfonds moeten bekijken en dan meteen kijken. En wat willen we dan? Dus wat pakken we uit dit programma? En in het programma hebben we getracht dus in, die, in die, dat overzicht aan te geven wat we de komende twee jaar gaan doen. Maar als u naar de pagina's kijkt, dan ziet u daar een aantal zaken staan die opgesomd zijn. Waar zetten we op in? Nou, daar kunnen we met elkaar gewoon de dingen van doen. Maar we doen ook wel een aantal dingen energiebesparing op openbare verlichting, daar is een programma voor. Daar strekken we elk jaar 165.000 euro vooruit al op dit moment. De komende tien jaar, dat zit gewoon in onze begroting. Dus dat, dat, dat gebeurt al. Die energiescans heb ik het over gehad. We moeten meer met energiecoaches aan de gang. Ook, ook dat is goed. En dan kunnen we dit daarnaast leggen en kijken naar de duurzaamheidsfonds. Wat willen we dan? En hoe willen we dat dan doen? We hebben de startersleningen bijvoorbeeld, dat gaat via een bepaalde systematiek. Nou, dat, kan je, dat revolverend kan je dan daar ook voor inzetten. Maar we zullen ook geld nodig hebben om zelf de dingen te doen. Een heel belangrijk punt is de verduurzaming van onze eigen openbare gebouwen. Dat moet ook plaatsvinden. Nou, dat zit ook in dit eerste onderzoek, want wij zullen het voorbeeld moeten geven. Maar ook daar zullen investeringen uit volgen. En uiteindelijk... Leidt het ook weer tot besparingen. Dus dat moet je meenemen. Dus, dus het vraagt een heel scala aan dingen. En, en ik denk dat we dat met elkaar moeten gaan bespreken. Um, GroenLinks. Um, nou, voorbeelden ook wat die worden genoemd. Voor die hardcups. En dat anders doen. Ja, ik, ik denk dat, dat wat jij noemt dat het Kingsland. Ja, ik denk dat het ook werkt. Gewoon je krijgt maar één glas. En anders krijg je niks te drinken. En ik denk dat het prima werkt. Ja. En dan, dan spoel je dat om. En dan gebruik je hem weer. Maar dan krijgen we weer andere problemen misschien. Maar oké, okay, uh, ik geloof daar wel in als padvinder. Meneer Hendricks, u moet dat herkennen. Uh, ja, bestaande woningen energie neutraal maken. Nou, ik, ik heb daar een leuk voorbeeld voor u, voor waar we mee bezig zijn. Ik heb een uitnodiging uitgezet over tiny houses naar u. En gevraagd of u daar uh, aan de <coughs> deel wil nemen. En de, dat tiny house is helemaal zelfvoorzienend. Dus dat is wel interessant. Dan zullen we daar eerder als meenemen. Dan kunnen we eens kijken hoe, wat we daar verder mee kunnen. En dan is dat misschien een mooie brug naar de wens van GroenLinks. Dus ik nodig u daar alle vooruit om zich daarvoor op te geven. De bereikbaarheid is ook aangekaart, VVD. Ja, daar ben ik het mee eens. Maar ik denk dat wethouder Berendsen uh, inderdaad nu eerste instantie heeft ingezet op de treinen. Maar ook de bereikbaarheid van de auto blijft net zo belangrijk. En, en, en, en dat, daar moet een evenwicht in ontstaan. Ik denk dat dat opgepakt wordt. De heer Berendsen is ook aanwezig. Dus dat gaan we verder oppakken. Maar natuurlijk met... Uh, de deal rond de trein hebben we natuurlijk wel al, uh, ja, volgens mij al een kwart van dit programma ingevuld. Dus dank daarvoor dat u daarmee mee hebt ingestemd. Dus de eerste dingen hebben we al geregeld met elkaar. Zo ziet u dat het eigenlijk best wel allemaal goed gaat in Zoonvoort. En dat we pas aan het begin zijn en toch al dingen realiseren. Ehm... Um, Even kijken. De standplaatshouder ben ik op ingegaan. Ik denk dat we dat, dat moeten gaan oppakken. Dan moeten we dat ook gaan onderbouwen. Nou, dat, kunnen we, dat, dat, dat, dat geldt ook voor die energiescans en dat soort dingen voor gebruiken. Daar moeten we naar gaan kijken hoe we dat met, met hun in gesprek gaan. En misschien mag daarna, misschien mevrouw Verheij nog iets antwoorden... ...omdat degenen toch aanwezig zijn over de verdere processen rond die standplaatsen. Meer vanuit RO-gebied. Uh, CDA, uh, ook over die, die financiering, dat dat duidelijk is... Uh, dat geld naar voren halen, ja ik, ik denk dat, dat laten we eerst het programma maken en ik hoop dat dat mooi aansluit op dit programma. En volgens mij komen we er dan wel uit, dus ik nodig u graag uit om die discussie met elkaar aan te gaan. Um, de vragen van, van OPZ, die zijn, die zijn uh, veel, veel van... Uh, van technische aard. Ik kan er helemaal op ingaan... maar ik kan u ook uh, gewoon een schriftelijk antwoord daar nog op ge geven. Volgens mij heb ik een aantal dingen, dingen al, al benoemd uh, daarin. Van, van, uh, over die rest, uh, wanneer dat aan de orde komt... en dat, dat die, die warmtestrategie daar allemaal bij hoort... en dat we dat verder moeten oppakken. Nou, u ondersteunt de circulaire hotspot, heb ik gelezen. De rolverdeling, wat, wat, wat doet nou de gemeente en, en wat doet nu... Uh, uh, de andere partijen, dat, dat, wordt, dat wordt gewoon co-produceren, dat noemen, we toch, ja, toch, co noemen wij dat. Dat zal moeten plaatsvinden. Maar uiteindelijk moeten er wel keuzes worden gemaakt. En uiteindelijk is het toch ook voor iedereen een financiële afweging. Dus ik denk dat we ook op zoek moeten naar de betaalbare oplossing. Dat zegt het, het Rijk ook. En het Rijk heeft ook allerlei subsidies toegezegd. Hè, er zijn al subsidies toegezegd. Dus daar moeten we op inspelen dat, dat we die, die ook gaan benutten. Maar dat, dat, dat grote vraagstuk van die uh, energietransitie. Ja, nou dat, daar uh, laat ik me ook uh, door de andere partijen door verrassen. In Haarlem zijn ze daar wat verder al mee. die zijn ook, ook, ook bezig om, om, om met boringen enzovoort. Maar als u weet dat bijvoorbeeld een. Uh, een, een, ...een boring op 250 meter diepte... ...om geneest het warme water boven daar... al 7 miljoen kost om zo'n boring te doen... ...en dat er op dit moment bijvoorbeeld uitkomt... ...dat het gewoon nog niet betaalbaar is... Ja, dan, ...dan moet je gewoon rustig even kijken hoe het zit. Ik hoor net dat het gas nog steeds heel goedkoop is... ...dus we kunnen voorlopig dat gas nog gebruiken uit, uit Rusland. Dus, dus wij, wij gaan daar niet voorop lopen... ...we gaan ons vooral eerst richten op die andere punten. Dus er komt schriftelijk antwoord op de vragen... ...van OPZ, dan hoeven we, maar ik denk dat ik al heel veel heb beantwoord. Dit wilde ik in eerste termijn zeggen. Ik weet of er we nog vragen voor Robert zijn. Ja, pakt u de gelegenheid maar even. Ja, eentje van de PVDA die vroeg over waarom de energiecoaches alleen voor huurders zijn... Het programma zoals we die hebben opgesteld en uh, bijna uh, gaat starten, die wordt gefinancierd vanuit de provincie, Forse cofinanciering en dat programma is alleen voor uh, huurders. Alleen er is nu extra subsidie vanuit het Rijk, het heet de RRE-regeling uh, Reductie Energie, uh, en die is ook voor particuliere huishoudens. En daar, daar is de indieningstermijn van projectaanvraag is 14 november. En daarmee zijn we als een speer met de alle gemeentes in de regio, Haarlem, Bloemendal, Heemstede, Zandvoort, zijn we daar nu een projectvoorstel aan maken, zodat we die energiecoaches ook kunnen aanbieden aan particuliere huishoudens. Dan laat ik het hierbij. Uh, we komen natuurlijk, ja, voor, uh, meneer, u komt, u komt absoluut over de kiosk. Aan de, aan de beurt in de tweede termijn. Ik wil er gelijk even meegeven voor de tweede termijn. Uh, of u even wilt ingaan op de vraag van mevrouw Koper. Die is gesteld over een motie die ze in wilde dienen. Als ik me goed herinner over de plastic situatie. Wat u daarvan vindt. En gaat u ook in of u het een hamerstuk vindt. Of een bespreekstuk vindt. U wilde graag vragen in de tweede termijn. En dan beginnen we bij degene die als laatste. Ja, dat kan nu. Dat kan ook bij voor, als we dit afgesloten hebben. Dan komt u een beeld voor bestuurmiddelen. U wil nu antwoord geven op die, op die opmerking over de kiosken. Ja, voorzitter, dank voor het woord en de gelegenheid om te reageren wat meneer Kroon heeft aangehaald, maar wat een aantal van u ook naar hebben gevraagd, namelijk de kiosken en ook de relatie met de boulevard. Het is zo dat de kiosken, die zijn we aan het onderzoeken. Ik heb een hele hartelijke uitnodiging een aantal weken geleden ontvangen om een dag op pad te gaan met de standplaatshouders, om ook de kiosken te bekijken. Ik was helaas verhinderd, maar een aantal ambtenaren is meegegaan geweest. En wat je daarin merkt is dat er heel veel um, verschillende opties zijn voor die kiosken. He, want, en er komen ook wel een aantal praktische punten bij kijken. Um, bijvoorbeeld um, he, de, de, de geef je die grond dan uit in erfpacht, uh, bouw je zelf een kiosk en verhuur je die. Um, wat zijn de effecten op lange termijn? Want we zijn uh, een aantal jaren geleden uh, stonden de ventplaatsen juist op een vaste plek um, en hebben we juist gezegd, nou we vinden dat, dat uh, op de standplaatsen we vinden juist dat die mobiel moeten worden. Dus wat zijn de effecten? Dat onderzoek, dat is inderdaad al enige tijd geleden uh, toegezegd door mijn voortganger. Ik ben daarmee uh, aan de slag. En we zijn uh, eigenlijk nog aan het kijken wat zijn de voor- en de nadelen uh, daarvan. Um, en um, meneer Kroonie refereerde ook aan de boulevard en de plannen daarvoor. Het is niet zo dat wij de afgelopen uh, maanden uh, helemaal niets hebben gedaan aan de boulevard. En dat we het werk uit handen hebben laten vallen of iets dergelijks. Er er zijn uh, uh, nog verdere gesprekken gevoerd, onder andere met, met uh, de strandpachters ook, over praktische zaken als, als draaicirkels en nou ja, al dat uh, soort uh, dingen meer. U ontvangt binnenkort een brief uh, van ons ook over de stand van zaken in relatie ook tot het parkeren en de boulevard, uh, dus dat loopt. Uh, dat is uh, wat ik in, uh, op, in deze termijn wilde toelichten, voorzitter, dank u. Ja, dank u wel. Ik wil het daar eigenlijk bij laten, omdat het geen uh, agendapunt is. Uh, dan ga ik dus terug naar de tweede termijn met het verzoek wat ik gedaan heb. En dan begin ik bij die uh, Bouwberg Wilson die net het laatste was. Ja, dank u voorzitter. Ja, het is een beetje moeilijk voor mij om te reageren op de motie die uh, de Partij van de Arbeidsvoornemers is in te dienen. Want ik ken de inhoud van die motie niet. En ja, daar zullen we toch van laten afhangen. Uh, dan wat betreft de... Uh, de vraag of dit een bespreekstuk of een hamerstuk is, nou, gegeven het feit dat wij nog een aantal antwoorden tegemoet mogen zien, gaan wij op dit moment niet aangeven, of kunnen wij het ook niet aangeven, dat het een hamerstuk is. Maar ik moet zeggen, er zijn toch nog wel een paar dingen die, um, die de wethouder wel heeft aangestipt, maar waar ik toch nog wel graag haring of kuit van zou willen hebben. Um, het is namelijk zo dat uh, het is heel duidelijk dat de rolopvatting van de gemeente heel duidelijk samenhangt met bijvoorbeeld de vraag of je voor, kiest voor een wel of niet collectieve aanpak... Want kies je voor een collectieve aanpak, heb ik ook in mijn bijdrage proberen aan te geven, dan, dan, dan moet je ook kiezen voor een andere rolvatting. Dus ik ben erg nieuwsgierig naar eh, hetgeen wat de wethouder erover zegt. Dan is het ook zo natuurlijk dat de eerste vragen die burgers zullen stellen op het moment dat u hen voorstellen doet om tot de verduurzaming van hun woning te komen, dat is ja. Maar eh, hoe zit dat dan met de financieringen en de subsidiemogelijkheden? Ja, als je daar geen verhaal hebt, dan wordt het een lastige discussie, kan ik u voorspellen. En dan wil ik nog wel even wijzen op een paar dingen in dat verband. Want op het moment dat, je dat gaat, als je gaat participeren, dan moet je dat wel, denk ik, op een zo goed mogelijk manier doen. En eh, wij zetten nu heel duidelijk in op eh, het eh, verbeteren van de energielabels. Met name omdat we veel oudere woningen ze antwoord hebben. Het probleem is nu, dat is gebleken dat de verwachtingen die er eh, als gevolg van de, de, de, de volgende energiestap die je maakt in een woning, die, er, die daar liggen, die blijken in de praktijk maar jammer genoeg voor ten dele te worden, eh, te worden waargemaakt. Op het moment dat je namelijk eh, van een label A woning eh, eh, kijkt wat daar het verwachte en het gerealiseerde besparing aan energie is, dan is dat... Dan is die energiebesparing blijkt 20 tot 30 procent achter te blijven bij de, bij de verwachtingen. Ook uh, is er een onderzoek van, uh, van Reporter Radio in renovatieprojecten in vier, vijf gemeenten, waaruit blijkt dat de in theorie geachte besparing slechts maar voor op zijn best. Uh, 56% lager uitvalt dan verwacht. Dus dat betekent dat het verwachtingenmanagement, daar moet je heel duidelijk aandacht aan besteden. Uh, uh, en wij zijn van mening dat je kunt best uitgaan van de verwachtingen aan energiebesparing gebaseerd op energielabels. Maar dan moeten die wel zijn gekoppeld aan de gebruiksgegevens. Want anders kom je met dit soort merkwaardige dingen te maken. En dan voor wat betreft het verwachtingenmanagement lijkt het ons verstandig om sterk de nadruk te leggen op het belang van gedragsverandering. Want dat blijkt namelijk de doorstelhevende factor bij het succes van de energielabelstappen die je, die je neemt. Nou dan eh, zijn er voor wat betreft, wat zou je dan wel op korte termijn ons idee kunnen doen? En dat is namelijk de no regret maatregelen nemen zoals die ook in het rapport staan. ...of in, de, in, in het stuk staan. Namelijk het stimuleren van het isoleren van woningen... ...en het aanleggen van zonne-energie op, op daken van bedrijven en woningen. Maar dan is het wel handig op het moment dat je gaat isoleren... ...dat je heel duidelijk kunt aangeven welke strevenwaarden er bereikt moeten worden... ...om hier in Zandvoort aan onze taakstellingen te kunnen voldoen. En ik, vraag, ik kon niet uit de stukken heel duidelijk afleiden dat we dat weten wat dat is. En uh, daarom ben ik ook wel nieuwsgierig wanneer we die uh, duidelijkheid zouden kunnen bieden. Uh, dat is wat ons betreft de tweede termijn. Dank u voorzitter. De VVD, maakt die gebruik van de tweede termijn? Niet. Dan uh, het CDA, maakt die gebruik van de tweede termijn? Heel ja, kort... Um... De raad gehoord hebben we het met z'n allen over eens dat we eh, iets meer hadden verwacht. Aan de andere kant moet je ook kijken van wat, wat wordt je nou eigenlijk in dit besluit van ons gevraagd. En als je het toch even voorleest, de, vraag, de raad wordt gevraagd om te besluiten het beleidsplan duurzaam Zandvoort vast te stellen, het uitvoeringsprogramma voor kennisgeving aan te nemen. Dus we gaan hier nog geen uh, punten vaststellen van wat, wat, wat, wat gaan we nou concreet doen. En in te stemmen met de overheid van het budget. Dus, dus gelezen deze punten, wat ons gevraagd wordt, kan het CDA hier een haalbezoek van maken? Waarbij ik wel mee wil geven. Laten we dan ook hierna wel heel snel aan de slag met de concrete invulling ervan. En wat betreft de motie van de PvdA, daar heb ik ook even de, de, de strekkingen nog niet gehoord. Maar misschien wil collega Koper dat ze hem meteen nog een keer herhalen. Graag. Dank. Dank u wel. Duidelijk. D66, de heer Ja, voorzitter, dank u wel. Voor D66 is het een bespreekstuk. Maar dat zit er meer omdat we een aantal suggesties hebben gedaan bij de begroting. Qua moties en amendementen waar we toch nog even over na moeten denken of we dit niet in dit plan nog eens een keer willen verduidelijken. Het zijn gewoon de uitgangspunten die wij belangrijk vinden. Ik ga ervan uit dat GroenLinks en de PvdA misschien ook nog het een en ander willen indienen. Dan al niet in samenwerking met, maar dan ook, dan zie ik graag de inhoud tegemoet natuurlijk. Um, en daarnaast toch echt de vraag om het duurzaamheidsplan op bladzijde 6 aan te passen. Gewoon een chronologische volgorde zoals het hoort en dan met namen en rugnummers erbij. Zodat iedereen weet waar we het over hebben. Dat is gewoon om, om de spraakvervorming te voorkomen dat het dan net lijkt als misschien één partij dan het belangrijkste heeft gedaan. Dat is denk ik niet zo. Um, dat is, ja, geluid, ja, ik we er nou gewoon eerlijk in zijn. Voorzitter... Dat was, het, dat was het eigenlijk in, in eerste instantie. En ik, ik ga op zich wel mee met de heer, wat de heer Stefan zegt uh, over uh, waar stem je nou eigenlijk mee in. Maar wat ons betreft mag het gewoon concreter. Dank u wel. Duidelijk, dank u wel. GroenLinks, de heer Keuning. De dank voor het woord. Uh, ik heb alleen nog een kort vraagje aan de wethouder. Want ik hoorde iets over een werkgroep om iets concreter te maken. Uh, krijgen we daar nog een uitnodiging voor? En ook wat de strekking precies van die werkgroep is? Dank u wel. Dank u. De heer Van Tichelen maakt u gebruik van twee tweede termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder heeft even aangestipt dat hij CO2 zo min mogelijk had genoemd in het stuk. Nou, dat is op pagina 7 niet helemaal uh, gelukt. Want daar staat het uh, zes keer genoemd in één paragraaf. Kijk, en ook al zou je het helemaal niet noemen, als je het hebt over het klimaatakkoord in Parijs, dan doe je het impliciet natuurlijk uh, toch. Kijk... Dat we willen houden wat we hebben voor onze kinderen en kleinkinderen, ja, dan gaat u ons natuurlijk niet op uw pad vinden. Dat mag helder zijn. En dat is ook een van de redenen waarom we zwaar maken tegen vernietiging van landschap en natuur. U heeft het gehad over wegwerpmaatschappij en ja, ik zet daar tegenover vervangingseconomie. Ik ben persoonlijk oud genoeg om mij de jaren 50 nog te kunnen herinneren van de vorige eeuw. Ja, daar kwam de melkboer langs met de melkbus en daar werd de melk in een emmer van moeders geschept. En er werd helemaal geen uh, kartonnen pak weggegooid. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te vinden. In de huidige maatschappij, met name op het gebied van witgoed, worden zaken dusdanig gemaakt dat ze bewust niet lang meegaan. Ik heb laatst een uh, nieuwe gasgijzer aangeschaft. En het viel mij op dat dat er van binnen anders uitzag. Er zat geen koper meer in. Nee, dat wordt niet meer gemaakt, want die gaan te lang mee. Kijk. Als je dan toch over duurzaamheid begint, dan weet ik er nog wel een paar. Mensen willen tegenwoordig ook een, een mobieltje hebben. dat maximaal na twee jaar weer vervangen moet worden en zo. Persoonlijk doe ik daar niet aan mee. Ik doe veel langer met een mobieltje. Dus uh, ja. Wie is er nou eigenlijk duurzaam in dit verhaal? Ja. Uh, kijk, uh, bespreekstuk. Ja, we kunnen er lang en kort over praten. Uh, ik geloof niet dat de standpunten dichter bij elkaar komen. En dat de invloed op het beleid. Uh, ja. Die, die zo optimistisch zijn wij niet. Dus uh, ja, in principe hoeft voor ons die discussie niet. Maar uh, we zien het uh, graag voorbij komen om er nog maar eens een keer voor de record uh, tegen te stemmen. Uh, motie van mevrouw uh, Koper van, van de PvdA, ja, uh, die gaan we straks nog wel even in het kort horen. En dan gaan we daar vast wel wat van vinden. Dank u wel. Duidelijk, ja. Duidelijk bedankt uh, mevrouw. Koper, tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Ik, uh, het doet me genoegen dat uh, de PVV dat wij elkaar kunnen vinden als het gaat om de tijd van de melkboer. Al is dat voor mijn tijd, laat dat even duidelijk zijn. Maar dat op dat moment uh, was, was er al sprake van een circulaire economie, was mijn uh, stelling. Dank de portefeuillehouder voor antwoorden. Heel veel antwoorden hebben ook uh, duidelijkheid uh, gegeven. En daar ben, daar ben ik blij mee, want bij het woord duurzaamheidsbeleidsplan hadden wij wel een, een visie op de werkelijkheid. En hij is blijkbaar echt anders bedoeld voor deze, voor deze komende twee jaar. De uh, meeste vragen zijn ook beantwoord. Uh, overigens dank nog voor de uitnodiging Tiny Houses inderdaad, daar komen we op terug. Als het gaat om de energiecoach is heel blij dat dat verbreed gaat worden in de toekomst. Ik hoop dat dat slaagt. De biodiversiteit ook. Uh, als het gaat om de jeugd bedoelde ik niet zozeer de educatieprojecten uh, uh, die we uiteraard heel belangrijk vinden. Maar er wordt ook een soort prijsvraag met één keer in de twee jaar iets uitreiken. En de, ik bedoel alleen maar te zeggen als je korte termijn op die manier de jeugd uitdaagt, heb je volgens mij veel meer effecten van. Maar dat is gewoon een, een, een opmerking in dat verband. Waar ik niet zeker van ben of u mij antwoord hebt gegeven, en dat, dan vraag ik hem nog een keer, is mijn vraag over de luchtkwaliteit en waarom die niet meegenomen is in dit plan. Maar misschien komt die daar in een ander stadium nog op terug. Dat hoor ik heel graag van u. En tot slot de motie. Uh, ik heb twee keer iets aangekondigd. De eerste motie waar ik van mijn collega vraag van, wilt u meedoen aan een oproep aan Den Haag? Omdat ik Vind dat het probleem van de verpakkingen en het naar huislepen van de plasting niet bij de bewoners thuis hoort, maar dat Den Haag daar betere regelgeving richting de producenten moet maken. Dat is ongeveer de strekking van mijn motie. Dank u wel. Mevrouw Van der Veld, tweede termijn. Dank, Dank u wel. kan ik als eerste antwoord op geven, daar ga ik graag in mee met die motie. Dus dan uh, bij dat. Um, het blijkt ook wel, ik mocht als eerste het woord voeren, hè, dat ik zei het is weinig concreet, er zijn veel open deuren. De wethouder is dat helemaal met me eens, want ik heb hem een aantal keren horen zeggen, dat moeten we nog uitwerken, we komen nog bij u terug, we moeten er nog naar kijken. Dus ik ben blij dat u dat met me eens bent. Het, ja, het is in ieder geval een aanzet om, om in ieder geval eens een keer wat te gaan doen eraan. Dus uh, ja, wat ons betreft uh, had het geen bespreekstuk hoeven zijn, maar... Dat is zal aangegeven dat het wel is. Ik heb u ook een aantal keren horen spreken over het warmtenet... wat wij in Zandvoort hebben. Van En Natuurlijk. Um, kunt u mij vertellen waar deze op draait? Op gas, op olie? Waar draait die op? Heeft u dat al eens bekeken? Want u haalt hem wel aan als een optie om uitbreiding. Maar ik heb de vraag namelijk destijds nog bij NUON neergelegd... en later bij En Natuurlijk... En zij kunnen mij geen antwoord geven waar het op draait. Dat is heel apart, maar ik zou het wel eens willen weten. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Ik denk dat uw de nieuwsgierigheid wel uh, beantwoord gaat worden. Uh, heel kort dan, want daar sluiten we het mee af. Het wordt een bespreekstuk. Dan sluiten we het af via een, uh, technische vragen. Als u die voor uw rekening wilt nemen. Ja, om met de laatste te beginnen, over. die draait op aardgas. We hebben ook met N natuurlijk gesproken, omdat de huidige centrale bijna economisch afgeschreven is. Dus er moet een vervang voor komen. Ja. Um, um, OPZ had heel veel technische vragen. en um, um, U heeft helemaal gelijk wat we ook in Zandvoort proberen te doen. Nu is ons ook richten op een no regret maatregelen. Daar geven we voorlichting over via het duurzaam bouwloket. Daarom hebben we ook elke maand in het gemeentehuis een uh, spreekuur voor bewoners. Waar ze gewoon binnen kunnen lopen. Daar krijgt ze informatie... Maatwerkadvies over een eigen woning, ook welke subsidies beschikbaar zijn en ook welke leningen. En we focussen daarbij expliciet op no-regret maatregelen isolatie en zonnepanelen, omdat het ook heel veel geld bespaart. Daarnaast, voor de uh, transitievisie warmte, gaan we juist samen met bewoners en bedrijven en VVE's kijken wat is nu de beste oplossing voor Zandvoort. En we kunnen daar ook wel gebruik maken van de ervaring die Haarlem hierin opdoet. Gaat het ook over governance van de warmte, net bijvoorbeeld dat soort fundamentele vragen. Maar dat is een traject dat we in 2020 mee gaan beginnen, zodat we uiterlijk 2021 daarmee klaar zijn. Is dat een antwoord op uw vraag? Nou, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, er zullen het beste aantal technische vragen bij zitten. Maar er waren ook flink wat beleidsmatige vragen die wij eh, hebben gesteld. Maar bedankt voor het antwoord. Nou, nog eentje dan. U, u zei ook heel terecht, het zou ook helpen als eh, bewoners duidelijkheid hadden... over bijvoorbeeld streefwaarden van isolatie in hun eigen woning. Zodat ze ook een stip op de horizon hebben waar ze zelf in kunnen investeren. Het Rijk heeft toegezegd om eind dit jaar met dat soort streefwaarden te komen. En natuurlijk komt het Rijk ook met een hele andere rit stimulerende maatregelen... En daar hopen we begin volgend jaar meer duidelijkheid over te krijgen, maar op dit moment weten we het nog niet. Dank u wel. Uh, het laatste woord is uh, aan de wethouder, die zal nog ingaan op de werkgroep en de andere beleidsmatige aspecten worden schriftelijk beantwoord. Ja, op de werkgroep, ja, dat, dat ging met name wat ik ook toegezegd had tijdens de begrotingsvergadering over dat, dat duurzaamheidsfonds en hoe daar verder mee om te gaan... Uh, daar wilde ik gewoon in, in, in, in, eerst met elkaar over praten. Welke ideeën leveren er uh, enzovoort enzovoort. En dan komen we tot een stuk. Zodat we nog voordat we de definitieve keuze moeten maken. verkopen we die aandelen wel. Dat we al kaderstellend een aantal zaken hebben afgesproken. Maar dat wil ik wel met elkaar gaan bespreken. En dat is ook de opmaat naar de verdere invulling voor 2021. Dus daar kunnen we dan met elkaar ook. Zaken bespreken en, en ook de ontwikkelingen die er zijn. Want het ontwikkelt zich natuurlijk wel razendsnel wat er allemaal gebeurt. Bespreekstuk, vijf minuten pauze en dan komen we terug voor het volgende agendapunt. Mogelijk een chansé nog. Have come to a pass. Our is growing flat. For you like this and the other. While I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 Let's strawberry. Let's call the whole thing off. Tell the soul. Ja, maar... ja, dames en heren, er is een kleine pauze bij de commissievergadering. Ik betekent dat we een paar muziekjes draaien. Zoals deze net van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. En we gaan lekker met wat salt verder. Verder met de vergadering, commissievergadering. En het belletje, het belletje is weg. Dus ik heb op deze manier gemeente u bij de les te kunnen houden. We gaan naar uh, punt 5, agenda punt 5. En dat gaat over de zienswijze plan van aanpak, tussenevaluatie, ambtelijke samenwerking, Haarlem en Zandvoort. Een inleiding om u even weer mee te nemen. In juni 2017 hebben de raden van Zandvoort en Haarlem... toestemming gegeven voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling... ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem. Per 1 januari 2018 een ambtelijke samenwerking van beide organisaties. Doel van die regeling... Uh, om de ambtelijke samenwerking tussen deze gemeenten vorm te geven. Waarbij de gemeente Haarlem ten behoeve van de gemeente Zandvoort... ...de taken op gemeentelijke beleidsvelden, inclusief de ondersteunende processen uitvoert... ...en daarmee zorg draagt voor een kwalitatief, hoogwaardige, effectieve en efficiënte uitvoering. Van belang is dat de samenwerking inhoudelijk geregeld is bij de dienstverleningshandvest. Daar grijpen we steeds naar terug. En daarin is opgenomen welke beleidsvelden Haarlem voor Zandvoort... De taken uitvoert, de uitvoeringskaders en de kwaliteitseisen. Ook is daarin opgenomen de verdeelsleutel en de bijdrage, de wijze waarop Zandvoort een financiële bijdrage, veel dus over gesproken in dit huis, levert in de kosten die Haarlem maakt voor de uitvoering van de taken en bevoegdheden. Verder staan daarin de afspraken over de verplichtingen tussen de bestuursorganen van de gemeente, de archivering en de wijze waarop de gemeenten elkaar informeren ...over het niet nakomen van hun verplichtingen... ...en de gevolgen die zij daaraan verbinden. In het dienstverleningshandvest is er ook opgenomen... ...dat medio 2019 een plan wordt opgesteld... ...voor het uitvoeren van een tussenevaluatie... ...in het eerste kwartaal van 2020. Tevens is vastgelegd dat die uitvoering... ...door een externe onafhankelijke partij moet gebeuren. En het college... ...stelt de Raad voor als zijn zienswijze te geven in te stemmen met het plan van aanpak... ...en de bijgevoegde vraagstelling tussen evaluatie, ambtelijke samenwerking, Zandvoort Haarlem. En daar gaan we het uh, nu over hebben bij dit agendapunt. Is er één of zijn er meerdere insprekers voor dit onderwerp? Dat is niet zo. Dan gaan we... Uh, de commissie in eerste instantie het woord uh, geven. U wil wat zeggen, doet u dat Dank u wel uh, voorzitter. Um, ja, u hebt al goed uh, toegelicht dat aan de hand van de artikelen in de Dienstverleningshandvest... ...ook de vraagstelling in, is opgebouwd, omdat naar de mening van het college dan eigenlijk... ...alle aspecten uh, aan um, bod komen die relevant zijn ook voor die um, samenwerking. Daarnaast hebben we in het raadsprogramma ook afgesproken dat we onze inwoners en ondernemers daarin ook betrekken. Nu staat daar nog per abuis een afspiegeling van, maar het is niet de bedoeling vanuit het college om een voorsortering of iets dergelijks te maken. Het gaat juist ook om die brede uitvraag. En ik zie uit naar jullie verdere inbreng op dit onderwerp en nou, hoor graag ook wat u daarvan vindt. En, en stel ook voor om nou ja, aan de hand daarvan een praktijk. Praktische invulling te geven, dat we punten die uw aandacht wellicht kunnen bundelen of iets dergelijks. Dus ik kijk uit naar uw inbreng en het gesprek. De VVD. Aan de rechterkant beginnen we nu. Zegt u het maar, met de heer Hermsen. Hendricks, sorry. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, We gaan het dan eindelijk hebben over de evaluatie van de ambtelijke fusie. Um, want we hebben het tot nu toe vaak gehad over onze mening over die fusie, maar. Laten we ook eens een keer, uh, eens keer objectief evalueren. Um, wat positief is aan dit stuk, voorzitter, is dat er uh, voor het eerst uh, aan de Zandvoorter en aan ons ondernemer wordt gevraagd wat zij eigenlijk van die fusie vinden. U doet dat aan de hand van twee uh, concrete vragen over de loketten en openingstijden en over de. Wat was het? Over het kwaliteit. Tijdsniveau, meen ik, vraagt u de inbreng van de zandvoorters. Uh, wat de VVD betreft zou dat eigenlijk veel breder kunnen. Dus dat u niet alleen vraagt van nou die concrete onderwerpen, maar wat vindt de zandvoorter van die, uh, van die ambtelijke fusie. En voorzitter, uh, ik ben blij dat de wethouder al heeft gecorrigeerd dat, er niet, uh, dat we niet expliciet vragen om een afspiegeling van zandvoorters uh, of bedrijven. Maar dat we dat uh, aan de onderzoeker overlaten. Maar eigenlijk zou de VVD liever nog een stapje verder gaan. Dat we niet uh, dat aan de onderzoeker laten, maar eigenlijk zeggen... ...wij willen dat elke zandvoorter, elk bedrijf de mogelijkheid krijgt om inbreng te leveren. Dus met een, door middel van een enquête of uh, dat soort zaken. Um, voorzitter, als ik het stuk gewoon even helemaal doorloop, dan begin ik bij de planning. Uh, u schrijft dat u anderhalve maand um, gebruikt voor bespreking van het rapport door de organisatie en de beide colleges. Um, dat is... Uh, ik snap dat gezien het besluitvormingsproces. Maar ik af, is het rapport dan in die tijd ook in handen van de Raad van Zandvoort? Met andere woorden, krijgen wij de definitieve versie... die na bespreking met de ambtelijke organisatie aan het college is vastgesteld... of krijgen wij ook de eerdere versie? Dus aan wie rapporteert het bureau? En over dat bureau gesproken zien we bij uitvoering staan... dat u in december een onderzoeksbureau wilt selecteren... Door tenminste drie bureaus te vragen een offerte uit te brengen. En aan de hand van selectiecriteria zal daaruit dan een keuze worden gemaakt. De vraag is welke drie bureaus gaan wij vragen? Hoe kiest u die drie bureaus? En welke selectiecriteria worden daarbij gehanteerd? En welke weging zit daarbij die selectiecriteria? U als college en samen met het college van Haarlem selecteren een bureau. En dat bureau rapporteert ook aan u en het college van Haarlem. Dit kan de suggestie wekken, voorzitter, een, een, een suggestie van partijdigheid wekken. Omdat het on, de onderzoekobject is die ambtelijke organisatie van Haarlem. Dus daarom is de vraag eigenlijk van is het dan wel handig om die ambtelijke organisatie eigenlijk min of meer als opdrachtgever neer te zetten. Is het niet beter als onze eigen rekenkamer als opdrachtgever voor dit onderzoek uh, zal functioneren. Omdat zij op grond van hun expertise dat onderzoek dan kunnen begeleiden. En dat een veel objectievere saus geven dan wanneer we dat zelf doen. Uh, en voorzitter, u vraagt ook aan ons en ook aan uh, de gemeente Haarlem eigenlijk input voor de vraagstelling. Uh, zouden we die vraag niet ook bij diezelfde rekenkamer neer kunnen leggen? Vanuit hun expertise hebben zij misschien uh, vragen toe te voegen of suggesties over de onderzoeksopzet. Um, hm. ja, wat ik jammer vind is dat u eigenlijk alleen de raad om een zienswijze vraagt. Zou, we zouden als VVD liever hebben gezien dat u uh, ons eigenlijk vraagt om het vast te stellen. Dus niet een zienswijze, maar... Het echt vast te stellen, ook in lijn met wat we in het raadsprogramma daarover hebben afgesproken. Um, Voorzitter, als ik kijk bij punt 2.1 gaat het over het kwaliteitsniveau. En daarin um, is eigenlijk het eerste onderzoeksvraag op welke terreinen is sprake van een positieve of negatieve ontwikkeling van de dienstverlening ten opzichte van de beschrijvingen in de bestuurskrachtmeting. Um, ja, moet ik dat zo uitleggen dat het ook breder gaat dan alleen wat er is genoemd in die bestuurskrachtmeting? Dus hoe gaat het met de dienstverlening uh, ...van de gemeente Zandvoort. En ook omdat we uh, vrij snel... ...na de ambtelijke fusie werden geconfronteerd... ...met het nieuws dat Zandvoort... ...telefonisch een slechts bereikbare gemeente was uh, geworden. Uh, is dat wel... Een ...zaak om dat breder te trekken dan alleen de punten... ...die in het bestuurskrachtonderzoek uh, worden genoemd. Um, nou, daar staat ook weer dat punt over... Uh, ...die afspiegeling van inwoners en bewoners. Dat is goed dat dat is rechtgezet. Um, bij punt 2.3... ...loketten en openingstijden... Daar is de onderzoeksvraag, voorziet de invulling van de loketfunctie en openingstijden voldoende in de behoefte van inwoners, bedrijven en instellingen? Nou, dat is een goede vraag. Uh, en ik zou die graag ook wat breder willen trekken. Nou, niet alleen of die voldoet aan de behoefte, maar ook of die voldoet aan de gemaakte afspraken. En aan, dan aan letter en geest van de gemaakte afspraken. Want we weten hier allemaal dat we hebben afgesproken dat de Zandvoortse inwoner of bedrijf voor alle zaken in Zandvoort uh, terecht kan, al dan niet op uh, afspraak. Maar toch bereiken ons berichten van mensen die door worden verwezen naar Haarlem. En de vraag is eigenlijk of dat uh, de bedoeling is. Um, ja, bij financiën, uh, daar vraagt u uh, hoe verhoudt de kostenontwikkeling van Zandvoort zich ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Ik ga ervan uit dat met vergelijkbaar ook wordt bedoeld vergelijkbaar met de gemeente Zandvoort. ...in de zin van gemeente van ongeveer 17.000 inwoners, die, die standaardvergelijking, voorzitter. Um, en dat is een goede vraag, ook die andere vragen bij financiën... ...omdat eigenlijk die kostenontwikkeling vrij uh, lastig na te volgen is. Dus ik heb dat een aantal keer geprobeerd. Uh, er zijn hier inderdaad ook onder andere door de VVD, maar ook door andere partijen... ...een aantal keer kritische vragen gesteld over aanvullende afspraken, wijzigingen van afspraken. Het is niet altijd heel helder te volgen... En daarom zou het ook goed zijn om hier een vraag aan toe te voegen um, om een beetje te kijken wat is nou die kostenontwikkeling. En om dat concreet te maken met een overzicht van de uh, nieuwe financiële afspraken sinds het vaststellen van de business case. Uh, laatste, punt voor, laatste punt voorzitter. Het laatste punt voorzitter gaat over punt 2.9, de secretaris van Zandvoort. U vraagt daar uh, na een aantal andere vragen. Uh, heeft dit invloed voor het profiel van de secretaris? Uh, ja, dat verbaast me, omdat de gemeentesecretaris uh, is eigenlijk uw eerste ambtenaar, uw eerste adviseur. Dat is ook de e enige functie, ambtelijke functie die ook in de gemeentewet vast ligt. is een hele stabiele functie. En dan toch gaat u over dat profiel, uh, stelt u dat profiel ter discussie eigenlijk. En eigenlijk is de vraag is niet veel logischer om dan de gebiedsmanager uh, de, te bekijken hoe de, wat het effect is uh, voor het profiel van de gebiedsmanager... Uh, ...hier in Zandvoort. Dus eigenlijk zou die vraag beter misschien kunnen zijn... ...heeft het effect voor het profiel van de secretaris en of de gebiedsmanager? Om die vraag wat breder te trekken. Um, ja, voorzitter, formatie en personeel, het laatste punt. Uh, daar zou ik eigenlijk aan willen toevoegen... ...in vergelijking met wat we net al hadden met inwoners en bedrijven... ...om hier ook expliciet aan het bureau mee te geven om de voormalig medewerkers... ...van de gemeente Zandvoort te betrekken bij de beantwoording van deze onderzoeksvraag. En daar wou ik het in de eerste termijn bij laten. Voorzitter, dank u wel. De overkant, OPZ. Wie mag ik het woord geven, de heer Kramer? Ja, voorzitter. Um... Ja, ik heb eerst eigenlijk eventjes een, uh, een vraag. Uh, ook wij hebben uh, veel toevoegingen of toevoegingen op de vragen of aanvullingen op de vragen. Die kan ik weer allemaal hier gaan uh, voorlezen en vertellen en de wethouder er straks antwoord op geeft. Maar ik zou ze ook uh, aan de wethouder kunnen toesturen en vervolgens uh, dat zij uh, daar wat mee doet. Want uh, het wordt anders een avondvullend programma, denk ik. Uh, ja, dank u wel, voorzitter. Uh, meneer Kramer, ik denk dat u een goede suggestie doet... en dat geldt uiteraard voor u allemaal... dat als u uh, punten hebt ten aanzien van uh, de vraagstelling... waarvan u zegt, nou, dit vind ik onduidelijk... of dit zou ik graag toegevoegd willen zien... of uh, wij lezen dat met deze kleuring... dat u dat inderdaad op, op schrift nog toevoegt... zodat wij het ook kunnen bundelen en kunnen zeggen... van: nou, dit, dit uh, hoort uh, naar ons idee bij de categorie financiën... en we kunnen de vraag op die wijze aanpassen... dat we nog ook een schriftelijke slag uh, doen... En en dat u dat ook uiteraard dan van ons krijgt voor de vergadering over twee weken. Ik kijk rond. Ik zie dat instemming heeft. Dan ga... Ja, ik zie duidelijke instemming. Dus dan gaan we dat doen. En bedankt voor uw suggestie, want we hebben inderdaad vanavond nog een ander onderwerp ook te behandelen. Dus bedankt voor uw voorzet. Goed, dank u wel voorzitter. Dan uh, in het kort. Uh, wij ondersteunen uh, zeg maar wat de VVD wil en wat de wethouder ook heeft toegezegd, dat uh, straks de beantwoording van de vragen breed uh, wordt getrokken en dat iedere inwoner, uh, ondernemer uh, zeg maar, of organisatie de gelegenheid heeft om uh, daar uh, wat van te vinden. En uh, dat zou eventueel kunnen via een digitaal platform. Um, Zoals de VVD uh, ingaat uh, inhoudelijk om uh, zeg maar uh, de offerteaanvraag uit te besteden aan de rekenkamer. Uh, nou, dat uh, is niet voor ons een must. Uh, wij hebben alles vertrouwen erin dat het college tot een juiste keus kan komen voor een bureau. En hebben ook het vertrouwen erin dat zij daar goed uh, toe in staat zijn. Uh, nou, als ik dan even kijk naar de vragen, uh, dan uh, zal ik ze uh, niet allemaal uh, vermelden... Maar uh, bijvoorbeeld als het gaat over gebiedsgericht uh, werken, daar hebben wij bijvoorbeeld uh, zoiets van uh, om de werkwijze uh, van de kwaliteit uh, beter te kunnen beoordelen, zouden wij daar bijvoorbeeld een uh, toevoeging willen hebben? Is het opdrachtgeverschap bij deze werkwijze voldoende kwalitatief en kwantitatief geborgd? En als tweede bijvoorbeeld worden de wethouders met het gebiedsgericht werk, werken middels de personele bezetting die hiervoor is ingericht, voldoende inhoudelijk en beleidsmatig ondersteund. Dus in die zeg maar hoedanigheid moet u onze toevoeging lezen. Nou, meneer Hendricks heeft al aangegeven over financiën. Ook daar blijft het voor ons toch een klein beetje een zoekplaatje hoe nu precies alles is ingericht. En uh, het is uh, ook uh, ongelooflijk vervelend om iedere keer weer terug te komen als er weer uh, 5000 of 10.000 euro extra gevraagd wordt. Uh, dus uh, ik hoop dat deze evaluatie daar wel nu de duidelijkheid in gaat uh, bieden dat uh, wij dat uh, ook uh, na deze evaluatie achter ons kunnen laten. Uh... Ja, voorzitter, hier wil ik het dan even bij laten en zal uh, onze aanvullende uh, vraag die wij graag willen toegevoegd hebben aan de wethouder naartoe komen. Dank u wel. Bedankt voor uw uh, uh, kernpunt en kort hebben duidelijk betoog. D66. De ja, heer Dank u wel, voorzitter. Nou, we kijken in ieder geval uit naar de verbetervoorstellen van, uh, van OPZ... en eventueel de VVD, als die op, die op die wijze ook misschien die voorstellen op papier kunnen zetten. Dan kunnen we kijken of we daarmee akkoord zijn. Ik kan me voorstellen dat het gewoon zo zal zijn, maar we kijken daar even naar. Ik merk ook dat de VVD schetst van, nou je, dan zou de rekenkamer daar niet uh, naar kunnen kijken. Ja, dat is denk ik aan de raad om dat te vinden. Dus ik vind het wel een goede suggestie, maar dan zouden we misschien nog op basis van de evaluatie nog een keer... ...nogmaals kunnen kijken naar uh, of de opdracht kunnen geven als, als, als raad aan de reenkamer... ...om dat alsnog dus uit te voeren. En wat wel belangrijk is, denk ik, in deze evaluatie... ...is dat Zandvoort uh, um, samen met Haarlem evalueert. En in sommige vragen zien we dat terug, in sommige vragen zien we dat niet. Um, en ik ben, of wij van D66 zijn in ieder geval heel erg benieuwd... ...hoe Haarlem ook het bestuurlijke opdrachtgeverschap vanuit Zandvoort ervaart... Uh, en dan wil ik hem eigenlijk breder trekken dan niet alleen, uh, uh, zeg maar, besturen en raden. Want dat wordt eigenlijk nu wel, die suggestie wordt een beetje wordt gewekt. Uh, we evalueren ook de functie van de gemeentesecretaris, de gebiedsmanager. Alles wat eraan vaststelt. Uh, maar we zijn ook wel heel erg benieuwd hoe het MT van Haarlem überhaupt kijkt naar de gemeentesantwoord op dit moment. En hoe zij onze raad dan evalueren en de opdrachten die wij geven. Daarnaast zijn we ook eigenlijk wel heel erg benieuwd. Um, wat gaan we eigenlijk doen als het rapport er ligt? Komen er ook verbetervoorstellen uit? Hoe moeten we daarmee omgaan? Gaan we dat concluderen of betekent dat dat de gemeente Haarlem gaat beslissen wat wij daarmee gaan doen? Dat is, een beetje, dat is ook de wijze van kijken. Hè? Kijken we dan naar de, naar de raad al zich? Kijken we naar de ambtelijke organisatie? En wat hebben wij dan? En dan kijken we even naar de raad in het algemeen. En wat gaan we dan eventueel doen met die conclusies die uit het rapport naar voren komen? Ik stel in ieder geval voor om uh, vanuit D66 om dan niet per direct zeg maar, het contract op te zeggen, want dan kost dat ons geld. Uh, laat, uh, laat Haarlem dan maar die eerste set doen als dat het geval is op dat moment. Um, en waar we eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar zijn, en ik geef daar ook even een risico mee aan. Hè, want het is toch een wezenlijk financieel risico wat we misschien daarin lopen. Maar wat ik, waar we echt benieuwd naar zijn en dat... Ja, Het kwam nog niet heel erg goed naar boven, maar misschien kunt u dat nog nader toelichten, wat uiteindelijk het doel is van die evaluatie. Want ik denk dat het ook wel handig is dat het gewoon heel duidelijk en, en formeel wordt opgeschreven zeg maar, richting de onderzoeksbureaus Of het onderzoekbureau wat uiteindelijk zeg maar, de evaluatie gaat uitvoeren. Dank u wel, voorzitter. CDA, wie mag ik het woord geven? De heer ja. Enstra. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, het CDA wil graag beginnen met uh, complimenten geven aan de wethouder. Uh, bij het uitvoeringsprogramma hebben wij uh, een bedrag opgenomen voor het onderzoek. Het zou uh, in Q4 2019 uh, nou, te sprake komen. Daar zitten we nu, dus uh, goede planning. Uh, verder is het CDA blij te zien dat... Uh, de eh, vraagstelling, eh, op, op pagina 4 van 5 vraagstelling, dat de relatie tussen de gebiedsmanager en de gemeentesecretaris eigenlijk wilt onderzocht. Eh, twee korte vragen, Pagina eh, pagina 4, 4 eh, van het raadstuk, eh, daar wordt gesproken over de selectie van uh, de partijen en uh, nou, ook wij hebben vertrouwen in het college dat ze dat uh, goed uh, op kunnen pakken maar kunt u wat meer vertellen over hoe de selectie aan gaat pakken uh, en ook op pagina 4 van 4 uh, hey, uh, concreet dus uh, het staat niet heel duidelijk in het stuk wat ons betreft uh, wie gaat de keuze maken voor het uh, onderzoeksbureau nou, voor zover uh, eerste termijn dank u wel de heer Van Tichelen, PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, op zich vinden we de aanpak uh, van de evaluatie van de ambtelijke samenwerking... die om een of andere reden fusie wordt genoemd uh, door iemand... Uh, uh, goed voorbereid en vormgegeven. Ik vind het wel belangrijk dat alle standvoorters de kant krijgen om er wat van te vinden. Maar uh, in beginsel is het wat ons betreft een hamerstuk. Dank u wel. Duidelijk. Uh, de heer Keuning Groenings. Dank voor het woord. Ik zal het kort houden en mijn aanpassingen per mail versturen. De strekking van de vragen zullen niet veranderen. Het gaat vooral over de gesloten vragen openmaken. Dank u wel. Partij van de Arbeid, mevrouw de Vries. Dank u wel, voorzitter. Deze evaluatie is voor ons belangrijk. Het is belangrijk om goed terug te kijken en vaststellen hoe we ervoor staan en daarmee juist ook een brug te maken naar de toekomst. De Partij van de Arbeid heeft als uitgangspunt dat deze samenwerking de kwaliteit van onze bewoners moet verbeteren. Hoe kunnen we ze beter bedienen? Hoe kunnen we zorgen voor een optimale dienstverlening? En wat hebben we geleerd van de afgelopen periode waarmee de kwaliteit nog verder verbeterd kan worden? Inhoudelijk hebben we dan ook weinig vragen toe te voegen aan het stuk. Maar we willen wel benadrukken dat hoewel een opstart altijd moeilijk is en een beginperiode niet vlekkeloos kan verlopen... ...we wel die betere dienstverlening als uitgangspunt moeten houden en ons lerend moeten opstellen... Niet alleen de fouten opsporen, maar ook de verbetering zoeken. Dank u wel, voorzitter. Dank u. Geen bezet, mevrouw Van de Veld. Ja, dank u wel. De VVD die begon meteen los met van alles en nog wat. U gaf ook aan dat u ziet dat het beter dus gedaan kan worden door de rekenkamer. Dat ben ik helemaal met u eens. Dat is echt onafhankelijk. Dat die het onderzoeksbureau gaan uitkiezen. De op- en aanmerkingen die de VVD heeft gegeven... ja. Dat had ik er dus ook, dus laat maar. Um, verder, het is iets wat moet gebeuren. Alleen, um, in hoeverre zullen de, degenen die uh, straks bevraagd worden... Uh, zich enigszins geremd voelen om antwoorden te geven? Met andere woorden, hoe anoniem is dit? Het moet wel zo zijn dat het echt absoluut anoniem blijft. Want wil je eerlijkheid van vooral medewerkers... Dan moet je dat ook echt waarborgen. En ik zou ook echt alle medewerkers willen. Dus inderdaad van de bodes tot de bobo's, om het maar zo te zeggen. En uh, daarbij is het heel belangrijk dat de, de paar medewerkers van de gemeente Zandvoort... ...niet vergeten worden in dit uh, traject om ook bevraagd te worden. We hebben nog een paar mensen in dienst. En ook die moeten bevraagd worden. En die mis ik in het hele stuk... En voor de rest zie ik de aanvullingen van mijn collega's wel tegemoet. En uh, zullen we er met de tijd op terugkomen. Dank u wel. In de eerste termijn nog een aanvulling, meneer Hoelsen. Okay. Ja, het is een, dan, misschien scheelt het een tweede termijn. Wat we ook wel heel erg benieuwd zijn, is eigenlijk de samenwerking met Spaarlanden indirect. Ik vergat hem bijna te stellen, maar hij schoot me nog in één keer te binnen. Dat kwam eigenlijk omdat ik de heer Beren toevallig zag. En dat, is, dat heeft te maken met... Vanavond om zeven uur. Uh, maar dat, dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. En hoe efficiënt die dan is. Um, omdat we ook aandeelhouders zijn van Spanelanden. En die mis ik eigenlijk een beetje hierin. Ja, uw vraag is duidelijk. Spanelanden, wat doen we daar mee in het kader van de evaluatie? Hè? Uh, het woord is aan de wethouder. Dank u wel, voorzitter. En dank ook voor uw inbreng. Er is een aantal punten benoemd ten aanzien ook van de uitvraag. Wat vinden onze inwoners en wat vinden onze ondernemers daarvan? U geeft ook duidelijk aan, en dat is ook mijn lijn, laten we dat breed uitvragen. Hoe, dat willen we wel echt bij het bureau neerleggen. Doen we dat met een digitale enquête of een website? Of, nou ja, dat, dat, dat soort Details. Er nou ja, zijn bureaus die daarin gespecialiseerd zijn. Maar uw strekking is, is vol, volstrekt helder. Een aantal van u heeft ook gevraagd: van, goh, hoe selecteert u nu die bureaus? En, en, en welke opdracht geeft u daar hen mee? Wat is het doel ook hiervan? En aan de hand, ook gelet op het bedrag, kunnen we wat u noemt onderhand aanbesteden. Er zijn een aantal partijen in de markt die ervaring hebben met dit soort uh, um, ...opdrachten en uiteindelijk beslist het college welke partij dat dan wordt. De opdracht die zij meekrijgen is ook echt uh, het stuk dat, uh, dat uh, voorligt uh, inclusief uw zinswijze. Dat zijn de aspecten die, uh, ja, waar we een reactie um, op willen. En um, ja, in algemene bewoordingen is het, is het doel inderdaad de beantwoording van de vraag... ...of die ambtelijke fusie um, voldoet aan de voorafgestelde eisen en, en um, verwachtingen daarvan en of het ook binnen de gestelde kaders blijft dus dat is echt het doel van goh, we zijn nu uh, bijna twee jaar op dreef um, gaat het zoals we met, uh, ja, met elkaar hadden afgesproken in, uh, in een nutshell en um, en, en meneer Hendricks um, heeft de suggestie van de rekenkamer genoemd. En een aantal uh, van u is daar ook uh, op, op uh, uh, doorgegaan. Um, mijn beeld is... Uh, nou, de rekenkamer is inderdaad onafhankelijk. Uh, en mijn beeld is ook um, dat de rekenkamer haar eigen onderzoeken uh, bepaalt. En dat u vanuit de raad wel een um, suggestie zou kunnen meegeven. Of een advies zou kunnen geven. Dus wat dat betreft ben ik daar uh, wat terughoudend in. Uh, omdat het niet aan mij is om tegen de rekenkamer te zeggen van goh, gaat u dat eens onderzoeken? Juist omdat de rekenkamer onafhankelijk is en ook haar eigen onderzoek eh, bepaalt. Um u hebt ook aangegeven, goh, uh, uh, wie, wie uh, gaat er nu, nu over om het zo maar te zeggen? En wat is er nou precies ook over afgesproken? Eigenlijk hebben we in dienstverleningshandvest al afspraken gemaakt over deze evaluatie. En uh, heel concreet staat daar ook in, over de evaluatie wordt gerapporteerd aan de colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeenten. En zo nodig worden voorstellen voor aanpassing gedaan. En dat is ook precies eigenlijk uh, ja, wat het college nu doet ook als het college heeft ook ooit die uh, uh, dat handvest ondertekend en als uitvoerder ook van dat handvest hebben we deze uh, ja hebben we de voorzet gedaan voor uh, dit deze onderzoeksvraag um, en dat wil uh, niet zeggen dat wij uw inbreng uh, um, niet uh, daar niet aan hechten vooral niet ik, ik hecht zeer aan uw inbreng daarom willen we het ook expliciet uh, terugbrengen in de raad en uh, nou ja, heb ik u ook gezegd dat ik uitzien naar uw schriftelijke inbreng en dan kunnen we kijken hoe we dat gaan um, verwerken. Um uh, ja, ik ga er eigenlijk met u, meneer Hermsen, vanuit dat er bepaalde verbeterpunten uit dat rapport uh, voort zullen vloeien. Ook als je kijkt naar de eerdere terugblik uh, die we hebben gedaan, ook daar zat al een aantal uh, punten ook in. Ook in het accountantsrapport komen er toch een aantal punten steeds uh, uh, naar voren. Dus ik ga er eigenlijk met u vanuit dat er echt wel verbeterpunten ook uh, uit dat rapport zullen uh, uh, voortvloeien. En dan is even de vraag inderdaad van go, hoe gaan we dat uh, uh, uiteraard krijgt u het rapport ook. En uh, moeten we goed kijken welke concrete aanpassingen vloeien daaruit voort. En hoe gaan we om met die uh, suggesties. Maar dat dat eraan ziet te komen, om het zomaar te zeggen. Ja, dat ben ik met u eens. Um, nou, meneer Hendricks, u hebt ook nog een aantal um, um, concrete...